Een prachtige van Dave Barry aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFM op deze moederdag. Nou, geweldig. Een uh, lekkere klassieker uit 1965. Welkom bij het tweede uur van de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ook dit uur ga ik je oren verwennen met uh, nou, mooie herinneringen, maar ook uh, met een paar mooie nummers van vandaag. Komt er allemaal aan. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij ons, blijf bij GoFM. Het meest nummer zou je kunnen zeggen op deze zondagmorgen. Dana... Uh... Summer samen uh, met uh, wie ook weer. Oh ja, ik ben de componist vergeten. Mm, heb je dat weer op de zondagmorgen? Het was natuurlijk gisteravond later. We uh, vertelden er straks al iets over: over het Eurovisie Songfestival. En dan ben je vergeten, dacht ik. Je hoorde wel: State of Independence hier natuurlijk in de show. En Frankie Valley in Greece. En ja, we hebben hier afgesproken hier in de studio dat we het niet meer over het Songfestival gaan hebben. Want uh, we raken het maar niet eens. Heb je dat weer? Was de jury dan wel oké? Okay? Waren de telefotingstoestanden uh, wel kloppend? Uh, ach, je weet het wel. Ik heb jou liefd elke nacht, slaap jij naast mij? Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. zo mooi als jij De top 40 van vandaag, zou je kunnen zeggen. Samje, natuurlijk een Nederlandse band met heerlijke muziek. Ook voor op de zondagmorgen bij En uh, Tell Me More. En ervoor Rob de Nijs en Bange Hart. Het gaat weer redelijk met uh, Rob, heb ik gelezen. Hij was opeens heel erg ziek, geloof ik. Tja, heb je dat weer. En uh, ja, zeker op zijn leeftijd is dat best wel een beetje tricky. Goed, straks in de show, over een minuut of tien al, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, waar zou u nu het liefst willen zijn? En dat is zo'n vraag die ik mezelf ook altijd stel. Ja, ook op Moederdag. Oh. Shoot your sheriff down. Twee mooie herinneringen hier bij GoFam op deze zondagmorgen. Even kijken, wat was het ook weer? Oh ja, de Beatles. Does Your Mother Know. Mm -hmm. In een gek soort stereo. Dat vloog van links naar rechts. Wel grappig. En de is met The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Hey, het is tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Het is zo'n beetje tijd voor. Laten we eens even kijken wat hij hier schrijft. Leeft u een beetje in het hier en nu? Of dwalen uw gedachten geregeld naar een andere plek? Het is eigenlijk best wel logisch met zoveel spanning en sensatie en ellende op de wereld. En Jeroen van Gent, ja, zoals hij is, uh, toog natuurlijk de straat op hè, met zijn blauwe microfoon. En vroeg naar uw mening. Waar zou u nu het liefst willen zijn? Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio, kort? Ik heb leuke lichtvoetige man met rondvragen. Mag ik dat bij u proberen? Heel even kort. Waar zou u nu het liefst willen zijn? U bent in het winkelcentrum meer, zo, mooi zonnetje. Nee, maar... In Duitsland. In Duitsland? Ja, graag. Aan de Moezel. Oh ja, dat ken Ik, ik. Een... kom er al twintig jaar. Ik koch hem. hem, uh, ken ik ja, leuk. Ik kom er al twintig jaar aan de slostrassen, hotel Toemetje, kan het je aanbevelen. Uh -oh. Ja, graag nu. Als je de taak helemaal vol op, op dat de radio komt Dat zal bezorgd <mijn> zijn. <laughs> wat, is, wat is er leuk aan? Is, ik ken het wel een beetje, maar beschrijft het dus? Rust. Rust. rust en, ze zitten vrij hoog, dus je kijkt boven Koch hem uit. Ja. En je hebt meestal een kamer die ontmoet. En is het heel stil. En echt rust. En zoek ik wat op, dan ga lekker in een trier en je gaat ja, gewoon. Het is anders dan hier in Nederland. Ja. Het is echt anders. Ja. En als dat niet kan, nou, dan ga ik naar de Lesbos, want dan kom ik ook al twintig jaar. Oh, dat is ook mooi. Ja, <laughs> lekker. Oké, okay. ja, andere temperatuur. Ja, ga ik van de zomer weer naartoe, drie weken? Um, in Egypte, in de hap om te duiken. Oh, wauw. Ik zie het gelijk voor me. Ja, ja dat is ook. Het is ik echt ziek. Ik zie kristal heel door water voor me. Ja, ja inderdaad. Azuurblauw. Azuur ja, heel veel te zien. Gewoon dat je. Het is gewoon een hele mooie ervaring daar. U bent er geweest. Dus, ik ben er zeker geweest, ja. ja. En uh, wist u dat van tevoren? Heeft u dat echt uitgekozen? Of was het een beetje waar je toeval, maar je weet dat het gewoon in het buitenland ook mooi duiken is. In Nederland ook, maar uh, ja. in Buitenland uh, ja. zeker ook. En ja. is, dat, is dat zee of, of de Nijl? Dat is, nee, dat is de Rode Zee. Oh, de Rode Zee, juist. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus daar heb je andere dieren, andere fauna, andere flora dan in Nederland. Nou, is, uh, excelend, en, en, uh, ik uh, vind wintersport altijd wel heel aantrekkelijk in het gebied waar uh, sneeuw en dat uh, je ja, like, kunt skiën. Ja, ja, niet sport. Ja, ja. U, u, u, u kunt het een beetje, skiën? Of... Uh, het is lang geleden. Ik, uh, ik leef nog in de overtuiging dat ik er nog kan. <laughs> dus, uh, ja. Waar zou u nu het liefst willen zijn? U bent in het winkelcentrum, een prachtig ja. zonnetje. Ja. Maar toch? Waar nou, zou u nu het liefst willen zijn? Uh, nou, dit is uh, prima waar ik nu ben. Ja. Maar dan misschien uh, op dit moment. Maar het gaat ook binnenkort gebeuren bij mijn dochter die in het buitenland woont. En daar uh, ga ik binnenkort naartoe en daar ben ik heel graag. Ah. Dus okay. ja. die, die, die woont daar al een tijd? Of? Ja, die woont er al een hele tijd. Mag ik vragen waar? Ja, in Israël. Israël, mm. hé. Hey. En, en welk seizoen is het dan het beste omheen te gaan? Gaat er... Ja, Ik ga er nu naartoe binnenkort over een maand. Nee, is niet het beste seizoen. Ik zou zeggen voorjaar of eventueel oktober. november ook nog wel, september. Niet in de zomer. Oké, okay. nee dat is te warm. <laughs> ja, en nu is het nog een beetje wisselvallig. Maar goed, ik ga niet voor het weer. Nee, nee, nee. het gaat om, om uw dochter dan te zien natuurlijk. Ja, en ik hoop natuurlijk op een zonnetje, maar dat komt ook nog wel. Oké. Okay. Ja. Kijk, ik voel mezelf heel lekker. Dus waar ik ook ben, zal ik altijd dat gevoel uh, hebben. Kijk, ik heb heel veel meegemaakt uh, in mijn leven en ik voel me al, altijd goed. En uh, ja, wanneer je zelf gewoon goed in je vel zit, dan maakt de plek niet zoveel uit waar je bent. Want dan kan je dan uitstralen ook naar uh, de mensen rondom je heen. ja. En dan hoop je dat dat prettige gevoel ook overslaat naar de mensen. Ja, krijgt u daar wel eens feedback over dat u dat, u dat merkt? Van dat dat, dat ja. aankomt? Ja, ja? want ja, ik ben wel de teamplayer. Oké. Okay. Ja. Goh, ja, dat klinkt ja. hartstikke goed. Dus kortom, het maakt eigenlijk niet uit welke plek, maar het is altijd, altijd wel goed. Altijd wel goed. Ja. Ja, ik wil bij die vakantiepark. Wat ja, heb ik vandaag gekocht? Oh. oh, Italië? Ja, Italië. We gaan nee. naar Italië, daarom. Oh, alvast een beetje uitgezocht. Ja, we, hebben gelijk, we zijn vandaag bij de reisbureau geweest. Alles geregeld, alles betaald. Leuke vooruitzichten. Ja, ja zeker, oh, okay. zeker. Ben je er als eerder geweest die plek? Uh, nee, nog die niet. Die plek niet, maar nou, wel, wel in, in Italië. Italië. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan, dan wordt wel wat toch? Ja. Toch? Zellig. Het, is, het is nog koud, maar dat, ja. dan, dan wordt het wel wat Zeker, het wordt, daar is 29 graden Die tijd wat we gaan Oeh, dat is wel pittig Nou, lekker hoor Nou wel van. Ja, zeker. <laughs> maar Zit het ja. erin dit jaar nog? Nee hoor, zeker niet Wij uh, investeren in zomervakantie vind ik ah, belangrijk ja. Ja. En, uh, en uh, wintersportvakantie vind ik toch net wat te doen En wat is het voordeel van wintersport? Is dat, ja, beschrijft u het dus voor mensen die er nou nooit geweest zijn Wat is het leuke? Nou, ik, vind de, ik vind de sfeer uh, uh, Je bent actief Bezig en uh, hele mooie natuur, wat je niet elke dag meemaakt. Mensen die dat nooit doen, aan de andere kant van het toestel. Wat zou je willen, tegen ze willen vertellen? Hoe ziet dat eruit, dat duiken? Het duiken aan zich. Ja? Het is hetzelfde als uh, zen zijn, mediteren. Je vergeet de hele wereld dat je onder water bent. Want je hoort ook niks, hè? Je hoort wel je eigen bubbeltjes. Ja, het ja. is niet echt stil zoals in de filmen van Cousteau. Uh, oh, zo stil is het niet. Dat, dat wordt uitgefilterd, ik. dat vermoed ik. Maar je, je hoort wel ja, je, eigen, uh, je eigen ademhaling, in feite. Wow. Ja. ja, het is echt iets heel bijzonders om te duiken. Is goed? Hartstikke bedankt voor het antwoord. Dank, ja, Dank u wel, hè. Dank u. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 I'm gonna We're gonna walk all over you. We're gonna walk all over you. Are you ready, boots? Stop walking. Stoel daarbij de muziek, zou je kunnen zeggen, van Gary Halliwell. Een cover van een veel ouder nummer. Van Nancy Sinatra. Misschien weet je het nog. These boots are made for walking. Op deze moederdag. <laughs> Ben je aan de Brunch? Hebben ze je verwend? Ja, als moeder. Of hebben ze je weer overgeslagen? Ja, zijn ze het vergeten? Dat zou zomaar kunnen. Hè? Ja, dat gebeurt wel eens. Maar wij hier niet horen bij Gove, hebben. denken aan je. En wij zijn hier nog bezig met de appeltaarten. We hebben speciaal voor moederdag vandaag appeltaart met slagroom. Niet goed voor de lijn. Maar uh, ja, het is bijna op. Moet ook wel, want over 20 minuten is de show weer voorbij. En dan moet die taart natuurlijk wel uh, de, de juiste ingang hebben gevonden, zal ik maar zeggen. Hè. Uh, oh ja, wat hoorde je nog meer van moois hier zo in de show? Je hoorde dus Bill Bentley en Jennifer Warren samen in If I Had The Time Of My Life. Een nummer dat heel, heel vaak werd geplaybacked. In de tijd dat er allemaal van die playback shows waren overal in het land. En uh, hele verenigingen aan het playbacken waren. En dit was zo'n uh, nummer waar heel wat duo's hun kunst op hebben vertoond. Around swear, my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello. Boys. Believe me, I just had no choice While horses couldn't make me stay away I thought about a moonlit night Arms around you good and tight That's all I had to see for me to say Hey, hey, hello, Mary Lou Goodbye, heart, sweet Mary Lou I'm so in love with you I knew, Mary Lou So Oude meuk hier weer op GoFM. So ja, dat... Uh heb ik je al vaker verteld, als je een vaste luisteraar bent van de show, dan yeah. uh, weet je dat. Dat ik dat altijd naar mijn hoofd geslingerd krijg. Wat draai je weer voor een oude meukblokhuizen En dat is terecht, want dit is oude meuk, maar wel leuk van Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Daar word je toch gewoon vrolijk van? Kom op zeg. En verder, Knarls, uh, Barkley en Crazy uit 2006 alweer. Och jongens, wat schiet de tijd alweer op. Het is alweer uh, richting 12 uur aan het gaan en ik heb nog zoveel mooie muziek in de aanbieding. Mm, krijg je allemaal niet uit vandaag. Nee, weet je wat, ik bewaar het tot volgende week weer. Het is niet anders. Toch nog even muziek van Alexander Curly. Hier is hij met Guus. Goedemorgen. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, waar is er aan de hand?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 Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe master komt. De schoenendoos doos werd omgekeerd het kapitaal geteld. En op zaterdag werd de buus naar Rotterdam genomen. En inzien binnen, Jack gaat Guus een flinke boerentiet met geld. Gust Utenwaard had zich nooit in een stad vergeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij.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 Hey, ga je mee kwijt waar ze een lekker neutje schenken. Daar komen enkel mensen met manieren zoals jij. Huizen Constans constant, geef je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven. En Guus dacht als pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die blote pilenaar te wieven. Guus die kon het niet geloven. Je had een waard nog nooit ervaart, maar Guus had het nu wel.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 Dit kan toch zo niet door Sony, dan maar rust. Wat is er aan de hand? Go, Aan het einde van deze aflevering van uh, de zondagmorgen van Govem. Och, ik moet alweer opkrassen. En ik heb nog zoveel moois in de aanbieding. Ik zei het er straks al. Het is even niet anders. We moeten er vandoor. Het is weer tijd voor mijn collega's. Dus ik ga er van tussen. Ik dank jou weer voor je aandacht vandaag. En voor je gezelschap. Was weer gezellig. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van GoVM. Ga ik ook weer lekkere muziek voor je draaien. En dan heb ik ook natuurlijk zoals altijd een paar interessante onderwerpen in de aanbieding. Om je een beetje bij te praten over wat er allemaal speelt. Uh, tot besluit van deze show. Robbie Williams en Trippin. Ik wens je nog een hele genoegelijke dag. Een genoegelijke moederdag. En wat mij betreft tot volgende week zondag. Tot dan. When the truth dies, very bad things happen, the being heartless again.